Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Afghanistan zijn zeker twintig politieagenten om het leven gekomen. toen hun kolonne in een hinderlaag liep. De agenten waren op weg naar de installatie van een nieuwe politiecommissaris in hun regio. toen ze werden aangevallen door de Taliban. Onder de doden zou ook de nieuwe commissaris zijn. De Taliban nemen vaker de veiligheidsdiensten in het land onder vuur. Een week geleden kwamen er nog zo'n 30 agenten om bij langdurige aanvallen op politieposten in dezelfde provincie. Bij vergeldingsaanvallen sneuvelden toen 17 Taliban-strijders. De grens tussen het Amerikaanse San Diego en het Mexicaanse Tijuana is vannacht enkele uren dicht geweest. Zo'n 100 migranten probeerden illegaal Amerika binnen te komen. De groep bestormde het grenshek waarop de Amerikaanse politie reageerde met traangas. Mexico zegt dat de migranten die illegaal de grens probeerden over te steken terug worden gestuurd naar waar ze vandaan kwamen.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 Na de koopgekte van Black Friday is het vandaag Cyber Monday. Veel webwinkels in binnen- en buitenland... tunten met hoge kortingen. De Consumentenbond waarschuwt voor nepwebshops... die nu speciaal voor de decembermaand worden aangemaakt... om kopers op te lichten. De professioneel ogende digitale winkels... zijn vaak pas kort in de lucht... en schermen met concurrerende prijzen voor populaire artikelen... zoals mobieltjes, laptops en speelgoed. Het weer dan nog, bewolkt met kans op wat motregen in het zuiden. De middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. Morgen komt de zon wat vaker tevoorschijn. Blijft wel fris met maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John bakker van de ANWB. Nog altijd maar weinig bijzondere files op de wegen in Noord-Holland. De meeste vertraging heb je op de 10 de ring van Amsterdam. Tussen knoop het Koenplein en Volendam, 4 kilometer. Kost je ongeveer 10 minuten. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren... voor de aansluiting met A2, drie kilometer. Ook daar zo'n 10 minuten vertraging. En tussen Beverwijk en Uitgeest... en tussen Wormerveer en Uitgeest rijden minder treinen. De oorzaak is een wisselstoring. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag, live vanaf de tolweg, Tina. De studio van ZFM Zandvoort. Even lekker dansen, zo aan het begin van uh, dit eerste uur van Zandvoort op zaterdag met Whitney Houston. En I want to dance with somebody. Hij zit tegenover mij, jawel. De week weer overleefd, Albert Jan. Goedemiddag, trouwens. Ja, ja. ik moest wel even weer winnen aan die temperatuur te duren. Ja, je weer... hebt weer een dikke trui aan, want zie ik. Die oostenwind was wel behoorlijk koud, hè? Koud he? Koud, hè? Maar voor de rest, uh, nee hoor, weer, weer heerlijk geacclimatiseerd. Dus nou. we, we gaan weer vrolijk uh, verder met Zandvoort op zaterdag. Zo is het nou, we zitten midden in uh, Q1 op dit uh, moment. Ja, er wordt uh, momenteel, uh, de, dan hebben we het over de Formule 1, de kwalificatie voor de laatste race van dit seizoen. De kwalificatie van de Formule 1 in Abu Dhabi. Uh, Q1 is net begonnen, uiteraard, dit uur volgen wij de kwalificatie. En uh, als je de, de tijden bekijkt van de vrije trainingen verwacht ik dat Max weer de best of the rest zal worden... maar de komende uren zullen we daar komen. We houden u op de hoogte. Maar niet, in Abu Dhabi, niet alleen in Abu Dhabi wordt er gereisd, maar ook op het circuit Zandvoort vandaag. Want vanmorgen om half tien is hij begonnen, de Zandvoort 500. En dat is in de, de Zandvoort 500 vormt altijd het start van het winterseizoen... en daarmee ook een nieuwe editie van het Winter Endurance Kampioenschap.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 to The Disco Scene.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 We worden dus juist van de voorzitter van SV Zalvoort, Jan van der Leden. Die is vanmiddag voor ons aanwezig bij Buitenvelden tegen SV Zalvoort. En wij staan voor op dit moment. Na een strafschop genomen die niet helemaal goed ging... werd er uiteindelijk toch gescoord door Jesse de Haan. En staat het 0 tegen 1 op dit moment daar in Amsterdam.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 wordt vervolgd. En wel in januari 2019. Dankjewel Albert-Jan. We houden het inderdaad in de gaten. Dus voorlopig nog vuur van 120 dagen van de eigen woning hier in Sanfoort. Ja Sinterklaas, Albert Jan, daar wordt aan de deur geklopt. Zullen we maar zeggen. Je hoorde de singel van de B-52's en de Love Shack. Leuk om weer eens te draaien hier op de radio. Albert Jan zit er helemaal klaar voor het weer voor de komende dagen. Hoe ziet dat eruit, Albert Allereerst nog even terug naar gisteren. Want na een tegenvallende vrijdag met over het algemeen veel bewolking... is het op deze zaterdag niet veel anders. De bewolking heeft wederom de overhand...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 Het weer is na te lezen op uh, ricaweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl En hier is Comantadier Adieu. Ich bin satt der Herr hat kein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 Een tegenstander in de rug. De bal gaat uit. Een uitbal voor ons. En dan hebben we nog, uh, nog acht minuten te spelen. Ik hoop dat er nog eentje bij kan komen voor ons. Dat is wel lekker. vlak voor de rust. Ja, dat zou wel uh, mooi zijn. Nou, Jan, wou het in de gaten. Mochten gescoord worden, dan uh, horen we het graag eventjes uh, van, ja. Ja, uh, kan ik dit nummer gewoon bellen? Ja, toch? Ja, gewoon dit nummer bellen en dan komt het helemaal goed. goed. Oké, okay, Dank dankjewel. Veel plezier Doei. daar. Hoi. Doei. Muziek uit de jaren 80. Zo ook deze single, wat is hij goed, hè? De limex en de Min Alweer een hele tijd niet uh, gedraaid... en uh, ineens vond ik hem weer uh, zo uh, onder het stof... Uh, Albert-Jan, even onder het stof vandaag gehaald, uh, die plaatje. En die is best wel leuk om uh, weer eens te draaien... bij het op zaterdag. Ja, wat gaat er gebeuren met de adressencontrole? Ja, dat zijn, zijn, is het Airbnb, hebben we net gehad. En uh, we blijven nog even bij de gemeente... want de gemeente gaat namelijk adrescontroles uitvoeren.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 job, that's okay.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 En uh, Max ze stappen op P in nummer 6. Dat is tot nu toe. En uh, er is nog uh, iets meer dan drie minuten te gaan in deze laatste yeah. kwalificatierun.